Ik groet u, lieve, met de die God is. En de met dat ik ben. En de dat God iets is. En de ik dank u dat gij ziet. En de ik ondank u dat je niet ziet. Ai, lieve, alle zaken. Zal men met hen zelf zoeken, kracht met krachten, list met listen, rieken met rieken, minne met minne, al met al en de immer gelieken met gelieken, dat mag hem genoegen en de anders niet. Minne. Dat is die zaken alleen die ons mag genoeg doen. En de el en gene. Die behoort ons allen uren met nuwen stormen te bestellen. Met allere kracht, met allere list, met allen rieken, met allere minnen, met al met één. Dat is liefdesgebruik. Hij minne, onze minnen vergeet niet te plegenen met nieuwe werken en de laatste werken. Allen mogen wieren niet gebruiken met genoegte. Zie is haar genoeg, al gebreekt ze ons van bute, Minnen loont altijd, al komt ze dikke spaden. Die haar al dat zinne geeft, die zal haar al hebben. Wie lief, wie leed, ik